De Zweedse premier Reinfeldt wil met de Groenen gaan praten over een coalitie. Zijn centrumrechtse alliantie won de parlementsverkiezingen, maar raakte de absolute meerderheid kwijt. Het is voor het eerst in de Zweedse geschiedenis dat een rechtse regering mag doorregeren. Nieuw in het Zweedse parlement is de anti-islamitische partij Zweden-Democraten. Reinfeldt heeft gezegd dat hij niet met deze partij wil regeren. Een vrouw in het Zuid-Duitse Leurach heeft gisteravond drie mensen doodgeschoten. Eerst schoot ze haar ex-partner en haar vijfjarige zoontje dood in het huis waar de man en het kind woonden. Ook veroorzaakte ze in het huis een zware explosie, waarna brand uitbrak. Daarna ging ze naar een ziekenhuis waar ze een verpleegkundige doodschoot en drie mensen verwonden. Een politieman schoot daarop de vrouw dood.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 Het weer vanochtend is dus het overwegend bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het in het zuiden droger en de bewolking wordt wat minder. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Af. Verder dus, nou, zoals ik al zei, bomvolle korendag vandaag. Uh, half drie. Daar wordt natuurlijk gevoetbald vandaag. Ja, SV Zandvoort moet uit tegen Overbos. Daar is onze verslaggever Joop van Es bij aanwezig.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 Regionaal en lokaal nieuws. De dtm kwalificatie voor de race van morgen in Osjesleven gaan we nakijken. Ga ik u vertellen wie zich daarvoor gaat kwalificeren. En natuurlijk heel veel muziek. Ja, wij krijgen druk vanmiddag Albert-Jan. We krijgen het hartstikke druk. Zo, maar wel gezellig. En uiteraard zo dadelijk eerst even wat over de korendag. Ja. Want die is vanmorgen om 10 uur gestart in de Protestantse kerk. Klopt. Zo dadelijk gaan we met Lena vandaag contact opnemen. Eerst is hier Den Hartman. I Can Dream About You.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 Even, vanmiddag komen we zeker de nog wel ben... een keertje bij terug. Is goed, tot straks. Oké, okay, tot, tot straks. straks. Ja. Dat was Lena vanuit de protestantse kerk. Ik ben een in fact, I'm a bit een a vertel, If I tell a joke, you've probably heard it before.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 I'd love to see that girl again. Man, I like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 This so beat, this Caribbean rhythm will put you on your feet. I don't give a damn, baby. Just shake your rump. The rhythm is hot, moving fine. Come on, harder people, shake your body line. Ik voel het zeker en ik krijg nog meer zin in vakantie, Albert. Jan. Ik ja. zou je de hele middag blijven pesten. Ik gun je die vakantie van harte. Heerlijk, af. gewoon uh, lekkere muziek. Lekkere je... zonnige muziek. Wanneer ga je weg? Aankomende woensdag. En dan hoe lang blijf je weg? En twee weken ja. maar hoor, dus val mee. Je kan eventueel verlengen. Over drie weken ben ik weer op de radio, dat oh, beloof ik. Ja. Je. Maar wij gaan gewoon rustig door met Zandvoort op zaterdag. Dus Tuurlijk, dus... jij volgende week met uh, Roy Haldeman samen, ja. toch? En die week erop uh, samen met George, dus dat is allemaal geregeld. Oké, okay, het weerbericht. Zierke Zandvoort.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 De, oh, maar goed. Ja, goed, die Lex kijk je ja. aan. <laughs> wat heeft hij <die> het over? <laughs> Sorry Lex. Zie je nee. ze vliegen of zo? Ja, ja, maar, ja, okay. ja maar ik wist dat. Oh, dat wist je. Ja, Oké, okay, dat is goed. Ja, okay. maar, dat had ik gelezen op uh, tekst.tv. Okay. En nou hoorden we geruchten dat het uh, weer wat beter gaat worden de komende dagen. Ja, maar nog niet maandag. Oké. Okay. Het is uh, maandag, dan is het nog uh, meest bewolkt met uh, af en toe regen. Dan gaat het uh, meer regenen dan, uh, dan zondag.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 Op www.meteopagina.nl Slashmobiel mobiel Ja, en uh, voor de mensen in Zandvoort Die kunnen dat dan ook nalezen Op uh, de tele Hoe wordt het? TextTV TextTV, kanaal 45 Helemaal goed, mag je weer hartelijk danken Voor het weerbericht voor de komende dagen En het ziet er best wel aardig uit Volgende week ben ik er weer Oké, okay, dankjewel Lex dankjewel van Orden geweldig en tot volgende week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 doctor needs some help to rescue me one second i'm thinking i must be lost and he keeps on finding me juist van Lex uh, van de Horen. volgende week gaat het echt gebeuren, een beetje na zomer hier in uh, Zandvoort, wil je daar alles over weten over het weerbericht, Lees het gewoon naar www.meteopagina.nl, we draaien daar natuurlijk achter de weerbericht, André van Duin en als de zon schijnt, en deze supersingel van Carol Emerald, je hoorde Deadman, over Deadman gesproken, dat is natuurlijk Joop van Es, en uh, die staat bij het voetbal Overbos tegen SV Zandvoort, goedemiddag Joop. Goedemiddag hier in luister. ja inderdaad. Het is zojuist begonnen, tenminste zojuist een minuut of 7 uh, 8 wow, geleden. Um, Zand weer in een hele nieuwe opstelling, want er is weer een blessure bijgekomen. John Keur, de grote meester van de verdediging, die heeft uh, verstek moeten laten gaan. Die heeft een hemstring op de training van maandag opgelopen. Dus natuurlijk duurt er wel weer 2,5, 3 weken voordat die weer terug is. En dat is nummer 10 op de lijst. Nou, dat is de spoeling toch een beetje dun. Uh... Maris Mol staat nu in de basis. In de centraal in de verdediging staat nu Sam Rittingen. Goed, Sander Rittinger die al een anderhalf, twee jaar geleden zijn uh, concier had uh, ingediend. Die uh, was gestopt met voetbal. Die staat toch weer in de verdediging. Pieter Keur kan niet om hem heen. En dat is wat gelukkig verzonnen voor dat hij daar nog is. Uh, Voorin nog steeds Michael Kyle En daar staat nu naast... Uh,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 Bos, soms wordt in de aanvallen. corner komt bij Petri Koper...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 om toch maar drie punten mee naar Zandvoort te kunnen nemen. Dit is het voor nu. Straks weer terug graag bij Overbos tegen Zandvoort. En uiteraard we nog steeds 0-0. Dankjewel, Jop Fres. En laten we inderdaad hopen op die drie punten voor SV Zandvoort vandaag. Hier is Cheap Trick en I want you to want me. ...van Ud uh, zijn altijd weer blij met de Buma-rechten in september. Ja. Die ze dan krijgen over deze plaats. September hoor je, uiteraard uh, passende bij deze maand september. Uh, eens even kijken, het is uh, tien voor drie. We gaan uh, snel over naar het circuitpark. GFM, Race Radio. Pit Report. Pit Report. En daar zit onze pit reporter Willem van deze. Goedemiddag Willem, welkom in de uitzending.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 Maar er zijn veel meerdere klassen uh, uh, actief, dit, ook dit weekend hier op van uh, Zandvoort. Zojuist hebben we een uh, race gehad in de Formule Sport, Formule niet meer al te groot startveld, uh, tien overs van start, onder andere Jan Paul van Dongen uit Zandvoort uh, onder de deelnemers, Jan Paul uh, had zich uh, goed gekwalificeerd, maar hij was uh, hij tot uh, net zoals uh, Michel Flori uh, een oude getrouwe Formule 4 tot de uitvallers in deze race. De race die gewonnen werd door uh, Pieter Sjoos voor de Devils. ...de een, Niels Vesterkart... ...en derde was het uh, Jax Winkels... Uh, ...die uh, de finish passeerde op een derde plaats. Verder hebben we vanmorgen... ...ook uh, allebei uh, kwalificaties gehad... ...op uh, de overige races... Uh, ...van uh, vanmiddag en uh, morgen... ...en het uh, onder andere over de uh, Clio Cup... ...over de Suzuki Cup, uh, uh, ...de Tourwagen Diesel Cup... Ja, ...en die hebben vanmorgen allemaal... ...een kwaliteit afgewerkt. Vanmiddag hebben we dan... ...de reizen met zoals ik al zei... Uh, ...Race 1 uh, was het op de Zo gaan we ja, van start uh, met...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 ja, hij doet het toch weer. Maar uiteindelijk doet hij het. Ah, het. Gelukkig wel. Helemaal goed. Hier is de single van de Dexys Midnight Runners. En come on, Aline!